Marcus McKinney, een detective in drie delen naar het gelijknamige boek van haar Frank in de bewerking van Pieter Terpstraat. Vandaag hoort u het tweede deel, Wie wierp het mes? Uitgelopen. Het zoveelste incident, meneer Calier. Het En die is zeker nog in de piste. Hij maakt het nummer af. De dokter is gewaarschuwd van de politie. De dokter zal weinig meer kunnen doen. De politie des te meer. En ze moet geworpen zijn tussen de grote storm maakte. Maar waar dan? Recht in het hart. Kan nooit van ver geworpen zijn. En met één het licht uit. Dus dan moet er meer dan hier. Dus zijn. We zijn. meer dan één. Inderdaad, meer dan één. Wie heeft er hier naartoe gebracht? We hoorden de val... Het licht was uit, maar ze lag vlak bij de poort. We dachten dat ze gewoon gevallen was. En in zo'n geval moet je alles stilhouden. Dat is ons ingeprent. Pas toen het licht weer opging, ging we... Wat is niks? Nee, wat is ik Maar niks? Wacht in ieder geval nog even op de dokter. Oh, waar is die... Welke schoft heeft dat op zijn geweten? Dat is de grote vraag, jongen. Dat is die allergrote wrake. Heb jij zien gebeurd? Jij wezen toch dicht bij jou. Moet ze hier blijven liggen? Wacht eens op de dokter. En op de politie. Het is een ramp, ook voor het circus. Waar krijgen ze een artiesten van dat formaat vandaan? Ze is niet te vervangen. Zal ja, ja, ja, no, like oh. jij, jij, een is de goeds van haar Zij voor de eerste maal dat dat Kijk, een dronken clown, zoals altijd. Laat ze precies zoals jullie dat vonden. Weet het eigenlijk niet of er iets veranderd is? Ah, nee, dat vast zeker niet, meneer Hoe weet u dat, meneer de Kamp? Ah, meneer Garnier, ik wist het toevallig dat het de schaduw in de hoogste eigen persoon die voorstelling bijwoond. Bovendien heeft de panne die daar in me klonk genoeg dat het even boek is gelezen om precies te weten wat de police in een dergelijke gevallen verwachtte. Ik heb hem meteen geroepen, blijf Wacht het tot de police komt. Oeh, werkt wel, Timpanari. Kijk eens wat hebben we hier? Weet iemand wie die handschoen is? Ja, natuurlijk. Ze hebben die spreekers wel meester. Is dat zo? Dat is heel goed mogelijk. Dat is natuurlijk om te zoeken. Vertel dan maar eens op, Tempanelli. Ik zei dus, het uh, de politie, Ik weet niet wanneer het komt, maar dat kan maar weinig keer ook. Want Tempanelli de, de Kloon heeft, meneer Callier, heeft de schaduw iets belangrijk, heel belangrijks te vertellen. Iets heel belangrijks, monsieur. Zo? So. Kijk, ik, ik stond in de piste bij die kordijn toen die ongeluk werd. En ik heb in een, een seconde uit de buurt geweest, monsieur Gallier. Ik heb een oog in mijn hoofd, monsieur Gallier. Ik heb er vanuit het zes precies, heb ik nauwkeurig alles gezien. Daar zegt hij me even de vol. Mm. U zei dus, monsieur Tipperalli. Alles gezien, de Panelli de Kloon heeft alles gezien. En ik kan het dus besweer. En karandeer, monsieur de Scadou. Dat niemand haar lichting, oorspronkelijke lichting of positionen veranderd heeft. Alles gezien, zo is het. Ik heb het gezegd. Je hebt mooi geschrokken, Tintor En natuurlijk bewaren we al die woorden in ons notitieboekje. Maar uh, het is erg merkwaardig om niet te zeggen... Wat, uh, wat is een merkwaardeken? Het licht was uit. Ik begrijp niet dat jij meteen vermoedde dat er iets gebeurd moest zijn. Luister, haar op. Net voor het donker werd... ...meende ik daar hoog in de Nog bij Felicity een lichtflits te zien. Mm. Dat moet het mes geweest zijn. En vrijwel op hetzelfde ogenblik was het licht uit. De moordenaar had dus een helper. Mm. En het is een pittig op elkaar ingespeeld duo. Kijk, daar hebben we de lichtwagen. Mm. Goedenavond, Lloyd. Hai. Hallo. Onze waard, goedenavond. Zo. Is dus de onderzoek voor jullie naar nou hier? Onderzoek? Ja. We kijken dus wat rond, dat begrijp je wel. Je weet dat de politie gewaarschuwd is. Oh. Maar als u het weten wilt, dat van dat licht... Wij zijn altijd wel wat nieuwsgierig. Eh bien, als u het dan weten wilt. Snoeken en ik en Gerrit daar waren ons aan het verkleden in onze wagon. En toen ging het licht ineens uit, dat rende naar buiten. Alles was donker en op later was het ineens weer aan. Nee. Storing, dacht nee. Mm -hmm. Maar jullie dachten verkeerd. En toen wij buiten kwamen, zagen we Flippy over de keien liggen. Zo. Ja, ja. En ondertussen kwam Edison. Edison, ik dacht dat hij ja, dat was. Dat is mijn bijnaam, uh, oh, noem ja, ja. noem Edison ja. omdat ik uh, heim ben. Zo doen we, ja, ja. Enig idee, uh. Edison, waarom het licht vanavond plotseling uitviel? Nou, qua ja. ja. ik het wist. Zo blijf de vet koffie drinken. Toen de zaak plotseling tot dicht zat. Natuurlijk net tijdens de flying saucers ook nog. En toen? Je was dus aan het koffiedrinken, niet? Nou, mijn koffie over het buffet. En ik had heel stom te vallen, vanavond geen zaklantaren bij maar dat ook nog. En het was duidelijk stikdonker. Ik brak mijn nek over de ankers van het front. Maar het licht ging weer aan, voordat ik goed aan de overingang vandaan was. Nou, en als u mij nou kan vertellen wie het licht uitgedaan heeft, en net op dat moment, dan nou wil ik eventjes graag kennis maken, weet u wel. En na die kennismaking moeten de slachter en de beenhouwer dan maar zien of er nog wat aan te repareren valt. Ik hoop de patiënt nog eens te kunnen opleveren, de nou. beste man. Ja, ja. Maar jij was dus bij de ankers toen het licht weer aanging? Ja, ja, feitelijk begrijp ik er geen slag van. Die motor loopt als een lier. En ik weet zeker dat ik hem ook hoorde lopen toen ik in het stikdonker tussen die ankers liep. Ja, je hoorde raken het een argument weet je wel. En ik denk dat er iemand met een schakelaardig liggen, hoe je... Nou, waarom? Voor de grap? En waarom is Slippy tegen de bloer geslagen? Als ik ook eens wat mag vragen. Is het mogelijk met één handgreep of met één schakelaar het hele circus in het donker te zetten? Ja, dat is inderdaad mogelijk. Maar als je daarna weer in doet schakelen kun je beter eerst de verschillende groepen ook uitschakelen. Want anders loop je de kant uit als je de rekeningen doorschakelt. Maar... Het licht ging inderdaad in drie of vier fase weer aan. Ja. We weten dus dat de man die de zaak in het donker heeft gezet van die technische kleinigheid op de hoogte was. Geen grote ontdekking, weet je, maar... Uh... Al een beetje ja, Maar onze uh, Flippie zegt nog altijd niet veel. Ach ja, huh? onze Flippie. Ja, ja, ja. Nou, jongen, hoe is het? Uh, cognac. Ik moet cognac hebben. Bars van de kop aan. Oh, maar dan is cognac helemaal verkeerd, voor je. Yeah. Een glaasje water, dacht ik. Uh, ik kom alsjeblieft niet dadelijk met vragen aan mijn kop zagen. Want ik kan ze nou toch niet bang worden. De hele kop lijkt wel vol gloeiende ijzer te zitten. Dan heb ik niet de flauwste notie van wie me dat geleverd ja, heeft. Kom er mee, jongen. Kop onder de kraan, Hoop En als je erop staat, een beetje koeiak. Zeg, eh... Uh, fl -flippy. Flippy. Flippy. Flippy. Ik verwacht jou vanavond nog wel in het hotel. Zo tegen een uur of twaalf. En ik zou je aanraden die afspraak niet te vergeten. De messenwerper. Die uh, zogenaamde Hongaar, ja. Dat ligt wel het meest voor de hand maar ik heb gehoord dat de spreekstalmeester vroeger ook met zijn is geweest. Dat zijn er dan al twee. Maar ik ga in ieder geval eerst even bij onze Hongaarse vriend kijken. Ach, eh, Harro, loop jij de politie tegemoet en zeg je dan even dat ik zo kennis op te komen maken. Prima. Kom eens als koning zijn oud klasgenoot van. U zit samen met het schaken. Ik steur, zie ik. Misschien is het beter dat ik later op de avond even... Of neem ik kwalijk van zijn helemaal te zeggen wie ik ben. Charles Carrier is de naam. Hoofdinspecteur Charles Carrier van de Sûreté Nationale in Parijs. Maar op het ogenblik toevallig hier ook... Dit is schaduw. zit, monsieur. Wij zijn zich voor eerst. Heb u ons nu maar gezien? Natuurlijk, madame. Natuurlijk heb ik het gezien. En bewonderd. En uh, eerlijk gezegd ben ik juist daarom naar hier gekomen. Kijk eens, ik heb in mijn vak ook wel eens wat met messenwerpen te maken. Ik ben niet helemaal haal, deskundige. En ik moet zeggen, mijn compliment. Uh -huh. Dit overtreft alles wat ik op dit gebied ooit heb gezien. Een hoogst en hoogst met klaar of nummer. Zeer, zeer vereerd, monsieur. Wij stellen uw ja. complimenten zeer op prijs, monsieur. Eh, ja, Daar wilde ik nu eens even over praten. Ik heb al niet gewacht tot het eind van de voorstelling, want er is veel bij dat het uh, lang, lang niet haalt bij wat u samen presteert. Echt niet, eh, niet alle smaken zijn gelijk, monsieur. En niet iedereen ziet, zoals u, het onderscheid tussen het gewone vermaak en de waarlijke kunst. Wilt u iets drinken, monsieur? Ah, ja, monsieur de schaduw, wij kennen u van vele verhalen. Stond er nog niet onlangs een reeks artikelen over u in een landaags zondagsblad met grote foto's erbij. Ik herkende u direct van toen ik u in het cirkel zag zitten. Merkwaardig, hoogst merkwaardig. Maar kom, ik ga er maar weer eens want... Uh... Maar meneer gaat toch niet meteen weer weg? U bent hier nauwelijks. En ik heb gevraagd of u iets wilde drinken, een glas wit wijn misschien. Oh, oh, oh. Ik kwam alleen maar even om mijn bewondering uit te drukken. dat blijft u dan nog even, monsieur Schaduw. Ik was van plan u het een en ander over mijn vak te vertellen. En een paar nuttige wenken misschien. De een of andere handgreep die u niet kent... ...en die u wel eens van pas zou kunnen komen. Ja, dat is, ja, dat is he, buitengewoon vriendelijk van u, monsieur Isny Dat is buitengewoon gruw. Wat ik wilde vragen. Het viel me op dat u een heel ander soort mester gebruikt als ik. Veel gaan uh, zo. Ja, Yvonne, jij zet uh, daar toch vlak bij je. Mm -hmm. Geef mij het je twee met de messen eens even aan, een wil ja, ja. ja, monsieur Carlier. Elk succes, zelfs een succes als het mijne, is uh, toch uiteindelijk afhankelijk van twee dingen. Hier is je twee. en u gaat een glas wijn inschenken, monsieur Carlier. Ja, twee dingen. In de eerste plaats talent natuurlijk, maar daarna wilskracht. Een onmisbare wil om door te zetten, koste wat kost. Zodat... Wat? Ah. Huh? Ivan? Huh? Goed, goed, hè. Daar ontbreekt een mes. Huh? Wat zeg je nou? Ik zeg dat er een mes ontbreekt. Hoor je niet wat ik zeg? Ik zeg dat er een mes ontbreekt. Een mes ontbreekt? Grote goed uit. Maar hoe kan dat nou? Ja, ja, ja, ja. Stomme mes. Misdadig. Gelos het. En zet dat glas weer onmiddellijk... Jij drinkt de laatste tijd zo veel dan mijn liefde. Het is Jij bent toch wel zo'n grote schof. Wat ben ik, ik... Uh, Een ogenblik, mijn dierbare, een ogenblik. Er zijn een paar vragen te beantwoorden, weet je wel. Misschien kunnen we vaststellen waar en wanneer het nest gestolen moet zijn. Overigens, waarom kunnen we het later nog wel eens even hebben. Uh, bijvoorbeeld dit. Probeer jullie eens precies te herinneren wat er is gebeurd. Ik bedoel dit. Jullie zijn beide in de piste. Hm? Het nummer is afgelopen en dan komt er applaus. Zeer terecht, maar Ik wil zeggen. Maar waar zijn op dat moment de messen? Uh, jij uh, antwoorden. hem. Eh uh, in de etwee natuurlijk. Uh, kijk, monsieur, als mijn partner klaar is met de slot van ons nummer, dan gooit hij mij de mes één voor één toe. Mm -hmm. Ik vang ze op en leg ze in de etui. Ja, we doen dat met opzet zo, want dan zijn we beide tegelijk klaar voor het applaus. En als die mes, allemaal in die etui liggen, geef ik het aan de spreekstalmeester. Die legt het achter het gordijn en dan neem ik het mee als we naar de wagen gaan. En vanavond ging alles net zoals altijd? Oui, monsieur, net zoals altijd. Geen enkele afwijking dus vanavond? Nee, no. Hoe genaamd, geen verschil met andere avonden? No. Ja, no. Uh, uh, er is... Ah! Oh, maar no. Dat kan er niets mee te maken hebben. Dat zal de vraag u wel beslissen. Hij vraagt dan jij antwoordt. Mm -hmm. Jij moet jouw opinie voor jou houden, zie je? Wat was het? Uh, wel, uh, zie ik u, monsieur Carlier. Uh, meestal gaan wij naar ons nummer recollect naar de wagen. Maar wij zijn vanavond even gebleven om naar de éclairs te kijken, want die hadden een nieuwe nummer. En dat hadden wij nog niet gezien. Juist. Dus het was zo, jullie deden vanavond net als alle andere avonden. Mm -hmm. Yvonne doet de mes in het etui, oui, oui. Huh? Geeft het aan de spreekstelmeester die het op een tafeltje achter het gordijn legt. En dan blijft het liggen totdat jullie beiden naar de wagen terug gaan. Precies zo, monsieur Carly. Bedankt, Johan, dat is tenminste één punt opgehouden. De dief die mijn mes gestolen heeft. Maar waarom? Met welke bedoeling kan het gewissen om mijn nummer kapot te maken? Ik ben de laatste tijd achterdochtig geworden. Denkt u dat het mes gestolen is om mijn nummer kapot te maken? Nee. Ik denk dat u mes gestolen is om er een moord mee te plegen. Een moord? Een moord, zegt u? Oh. Ja. En hier is geen woord Hongaars bij. Moord? Wie? Oui. Iemand uit de circus? Ja. Oh. Miss Felicity. Uh, Felicity. Felicity? Mrs. Anderson. Oh, gruwelijk. Maar ik begrijp niet, stad u. Wat het is van de graf oh. Mijn mes gebruiken om een moord te plegen. Dat is monsterachtig. Missade. Oh, stil nou hoop. Weet als alsjeblieft stil en luister eerst naar wat de schaduw te vertellen heeft. Al op, al op. Maar, maar, ah, uh, begrijp je dan niet wat dit te betekenen heeft. Begrijp je dat je stomme hersens dan niet de bedoeling... Om, om, ...om mij, mij verdacht te maken? M Monsieur Kragik, ik reken op uw hulp. Ja. Yeah. Het is een misdaad. Mij, mij stelen om er een moord mee te plegen. Ik ben het slachtoffer van een laffe misdaad. Merkwaardig. hoogst merkwaardig. Ik huh? dacht dat het misverlustrie was. Heu, ja. Ja, voorlopig is er maar één enkel slachtoffer, weet je. Miss Felicity namelijk. Jawel, jawel, maar, maar, maar, maar het was toch maar mijn mes, niet? Maar daarom nog niet noodzakelijk de uw hand. In ieder geval wel door iemand die een virtuoos is in de kunst van het messenwerpen. Dit is geworpen uit de nok van het circus en net tijdens de sprong. Een vraag, weet u of er in het circus nog andere artiesten zijn die de kunst van het messenwerpen verstaan? Oh, nou, uh, Timpanelli? Die poe. De spreekstalmeester? Die heeft er vroeger toch ook iets aan gedaan. De spreekstalmeester die? Calliostroder. Ah, kom nou. U wilt zeggen dat u de enige bent die het vak verstaat? Hij zit heel erg te overdrijven. Ze allen het natuurlijk niet bij ons. Maar zo berooster zij het voorstel is het nou ook weer niet. Dus nog eens, Timpanelli. Ik De klant. Een vraag op de man af. Acht u de klaan of de spreekstalmeester in staat tot het uithalen van een uh, kunststuk, zoals we vanavond hebben gezien? Ja, daar vraagt u mij zoiets. Als er uit de nok van het circus een mes gegooid is, dan moet dat een in liggende houding gebeurd zijn. En dat is moeilijk, meneer Kallie. ja. ja. Vooral als je heel precies in het hart richt. Ik zou niet weten wie het daar voor moeten zien. De zaak is niet eenvoudig. Toch ben ik u alvast... Veel dank, verschuldigd voor, voor uw deskundige uitleg, monsieur Isnigrein. En voor uw hartelijk ontvangst, madame Loretta. U drinkt toch nog een glas met ons, schedule. Eh, niet aandringen, wil niet aandringen, monsieur, is er is nog veel te doen. Mm -hmm. Het was ons een, een grote eer, monsieur. En als u mij kunt helpen, monsieur... Ja, natuurlijk, natuurlijk. En tot ziens, hoop ik... Ik had nog niet verwacht jou hier in alle rust in de voorstelling te vinden. Oh nee? Nee! Ik dacht de schaduw sloog zich uit met nasporing en verroeren en zo. Maar ik ben de hele cirkel door geweest. En intussen zit jij rustig hier. Die van je uit de affaire Felicity terug te trekken. Nee, nee, nee, nee. Maar, ik heb wel om zo te zeggen de posities afgebakend. Zo. Bij nader inzien leek het dat ieder zijn eigen weg gaat, de politie de zijne wij de onze. Nou, ik weet niet hoe gevoelig de tenen van de plaatselijke politie zijn, maar eh, gezien mijn ervaringen met polities in diverse landen neem ik aan dat het uiterst teerbesnaarde instrumenten zijn. Gescheiden hm. samenwerking, dus om zo te zeggen. Om zo te zeggen, ja. ja. <lacht> Oké, okay, dat is dat die alles van. Kom maar gezegd. Zeg wat, de... <lacht> wat heb jij uitgesproken? Ik ben met de baas van de plaatselijke politie op onderzoek uit geweest. In de kamer van Philip Wat? Ja. Met commissaris Koninga. Ik kende hem immers van vroeger, waar we het vooral daar liest, eigenlijk Zo, En was het interessant in die kamer? Veel lingerie en veel papieren. Er een complete boekhouding op na. Er zat spaarbankboekjes uit vele landen. Tjonge, jonge, jonge. En waar is die, die commissaris nou? Hij ontvangt het parket. Zo, uit de wand is die... Uh, de politie is zeker al uh, met alle handen verhoren bezig. Natuurlijk. Wij gaan dus meteen naar het hotel om met Flippie te praten. Ja. Yeah. De commissaris zal er ook wel komen. <lacht> Hoe lang duurt het nog? <lacht> ja, wel. Ik, ik moet even lachen. <lacht> uh, wat voelt je? Wat voelt je? Hoe lang het nog duurt? Even ja. kijken. Twee nummers, nog twee nee, nummers. Ja, ja, ja. En ook niet. De directie houdt zich wijzigingen in het programma voor. Oh. Ja. Vanavond is er blijkbaar nog iemand geweest die zich een wijziging voorbehield. Ik wou dat ik wist wie het was. Geen vermoeden? Ja, dat wel. En wil je nou ook, uit respect voor de olifant je snuit houden? Hm? We praten straks wel. In Hotel Amisitia. U hebt geluisterd naar het tweede deel van Circus McKinney, een detective-hoorspel in drie delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. De rolverdeling was als volgt. Inspecteur Charles Carlier, de schaduw, Jan Burkes, Haro Vans, Frans Somers, Drossaar, circusdirecteur, Willy Ruys, Zusje van Felicity, trapezewerkster, Joke Hagelen. Andy, man van Felicity, trapezewerker Harry Bronk. Cimpanelli, clown Tony Foletta. Helper, Fleur Koen. Flippi, stalmeester Ham König. Leonard, Donald de Marcas. Edison, electricien, Hans Veerman. Isne Crème, Hongaarse messenwerper, Rob Gerards. Yvonne, zijn helpster, Hetti Berger, En de spreekstalmeester, Herman van Eden. De regie had Wim Paul.